Zo'n 9000 migranten uit het afgebrande kamp Moria op Lesbos... zijn verhuisd naar het nieuwe opvangkamp. Daar worden ze getest op het coronavirus. Tot nu toe zijn 213 besmettingen vastgesteld. Wie besmet is, moet in een apart deel van het kamp in quarantaine. Sommige migranten willen niet naar het nieuwe opvangkamp op het Griekse eiland... omdat ze bang zijn dat ze worden opgesloten. Kamp Moria ging anderhalve week geleden in vlammen op. De overgebleven 3000 migranten uit dat kamp zijn nog dakloos. Anna van der Breggen heeft voor de derde keer de Giro Rosa in Italië gewonnen. In de negende en laatste etappe moesten de wielrensters plaatselijk ronden van zo'n 30 kilometer afleggen met daarin twee klimmetjes. Van der Breggen pakte gisteren een voorsprong van 1 minuut 10 op de nummer 2, de Poolse Nio Doma, en die voorsprong kwam niet meer in gevaar.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 En we gaan meteen overschakelen naar het Duintjesveld... want daar is voor ons vanmiddag weer Joop van Es. Nogmaals, goedemiddag Joop. Edo, of van Salford Edo. Ja, en dat steeds 1-0. En uh, ja, Edo probeert dan alles nog aan te doen. En soms die, die heeft twee hele mooie kansen gehad. Echt hele mooie kansen. Eentje die was opgelegd... dat hij er nog naast ging. Dus een god En net uh, zojuist uh, Ryan Lammers... die uh, probeerde de keeper te beschalken. Dat ging niet goed.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 Goed, en, uh, nummer twee van uh, Edo, Danny, daar, hij heet, Die heeft hem geholpen. En dan staat hij weer op en kan waarschijnlijk weer verder gaan. Wat is ondertussen uh, voor Edo en wat gaat er gebeuren. Ik zie nog geen klaar idee. Oh, er wordt al afgewisseld. Oké. Okay. Mannetje uh, of twee bij uh, Edo, twee nieuwe spelers komen erin.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 Nee, Lammers, is snel. is dus heel snel. En ik probeer de... Ja, nee, ik wil bal over de achterlijn lopen. Maar dit is een hele snel goede beweging van Lammers Al het man te passeren. Die bal kreeg net geen tikkie genoeg mee. En eh, dus de kans was voorbij. Nu mag de doelman van Edo de bal weer in het spel gaan brengen. Van de 5 meter lijnen komt hij aan. En hij heeft voor het antwoord. Nou. Nee, nou, dit gaat helemaal nergens op. De bal is alweer weg, hier staan we weer Edo. Goed, uh, Rob, we spelen de 80e minuut, 81e minuut. We spannen het nog steeds 1-0. En laten we hopen dat het nog eentje ingaat als 1-0 vindt het wel heel erg wagen. En uh, dat was jouw van vanaf Duintjesveld. Straks meer en dan gaan we naar een Albert Jan Plaatje draaien. MFSP zo heet de groep. You know...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 Ik heb uh, deze plaat uh, zojuist uh, bijna acht minuten geleden instartten, Albert-Jan. Dus echt Echte Albert-Jan plaat. Klopt het een beetje of niet? Ja, dat klopt. Ja, hè, ja, ja, ja je hebt lekker die koptelefoon uh, wat harder gezet waarschijnlijk. Kost een procent, maar dan heb je ook goed geluid. Ja, nou, dat bedoel <laughs> ik, ja. <laughs> hebben we goed geregeld, we hè, we toch? Goed, ja, we ja dat, dacht ook, dat dacht ik ook. we Let's clean up the ghetto. Ja, we gaan uh, voor de uh, laatste keer vandaag schakelen met uh, Joop van Nis daar op Duitsersveld. Want uh, hoeveel minuten hebben we nog te spelen, Joop?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 Het is het niet geworden, maar we zijn er staat nog steeds 1-0, soms staat nog steeds voor. En ja, Edo die valt met de moed en wanhoop, vallen ze aan. Tel uh, het en dat soort dingen allemaal, weet je wel. Allemaal als ze haast hebben. En uh, eh, 80-40, ja, het schiet al aardig in top. Uh, maar toch is Edo in aanval, over de, zien, de rechterkant van het veld. Kan, kan de Vries het overnemen, de Vries. Goed gedaan, prima gewerkt. Uitstekend. Van ja, maanden, naar de Vries, terug. En uh, ja, Ryan Lammers, die jongen is zo verschrikkelijk snel. Ik begrijp niet dat hij geen vaste plaats in het eerste heeft. Uh, en nee, hij is uh, ook nog uh, uh, een goal in feite. En uh, ja, maar het is niet anders. Hij zit bij de selectie, maar hij speelt in het tweede. En uh, de mag het niet gaan ingooien. Dat heeft een keer gedaan nu. Naar, uh, even kijken. Uh, naar de berg, berg. Naar de toets. De En draait, en draait, en draait, en draait. En die wordt bijna onderuit geraaid. En Samfert in, in, in de aanval. En die bal komt voor, maar niet bij uh, Vertoes. Wordt door uh, het verdediger van uh, Edo over de lijn gewerkt. Een nieuwe bestuurbehandeling voor een Edo-speler. Zij gaat er gaat naar toe. inderdaad uh, assistentie van een verzorger. En die komt eraan met een, enkel een plisje water. En die komt echt prachtig.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 en die pols, dan is het maar open, zwaar. Oh! Is geen pijl meer. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Salim <laughs> wordt nog even geholpen. Uh, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het spel is stil op dit moment. Uh, ik denk dat het, de bal van het is in geval De hoogte van uh, een meter of uh, 20 van het doel af. Het vertoet staat weer. Moet die gewisseld worden? Dat kan niet, want volgens mij hebben ze drie keer gewisseld. Hij moet wel even buiten de lijn, denk ik. Ja, hij ja, gaat even buiten de lijn. Zullen we zo wat krijgen dat je krijgt om weer terug te mogen. Ja, hij staat nu buiten de lijn. De bal kan genomen worden. Ja, komt de een af van de schrijfstifter. Uh, Vertoet, mag er nog niet in. Dat geeft nog steeds niks. Nou ja, het zal nog steeds met die man. Hoe kan dat dan? Nou, goed. Philip uh, van der Heuvel. Goed gespeeld, prima, uitstekende bal. Hij, uh, hij deed het ten, ten, ten, uh, ten koste van een overtreding. Hij kon hij die bal pakken. Maar het was uitstekende bal, want anders was uh, Edu er erheen geweest. Uh, goed gereageerd. U. Uh, het doet maar van nu weer in, eindelijk. weer tijd. En daar gaat die bal over. de Nee, er kan nog naar uh, Eduar bij komen, maar die bal gaat achter het doel van uh, Daan Kerkman. Niks aan de hand, de niks aan de hand, -show, zoals dat heet. En Tansen uh, mag die bal gaan innemen. Dat is 5 meter alleen. Dan hebben totaal geen haast? Absoluut niet. Nu komt die bal pas. Iemand heeft hem moeten halen. En Dan Kerkman legt hem neer. Heel traag, uiteraard. Totaal geen aard. Tansen staat nog steeds het 1-hoofd voor. En ik maak me sterk dat het zo blijft. Mensen, laat ik dan geen rare dingen zeggen. Want <laughs> Edo heeft die bal weer. Gaat die bal naar voren toe. Philip van der Heuvel, goed gedaan. Prima uit. Philip van der Linde nee, moet ik zeggen, goed gedaan. Goed verdedigd. En die bal is nu, ja, wordt nu weggewerkt. Oh, daar gaat eh, Lammers onderuit. Die bal zit ineens in richting veranderd. En Lammers gleed weg. Dus de bal is weer voor Edo. Dat met de moederhand op aanvalt. Echt tien eh, man op de helft van Zandvoort. En dit zandvoort weer de bal. Kras eh, de Vries werkt nu helemaal verkeerd weg in de voeten van een tegenstander. Gaat die bal weer komen.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 Daar kerk gewoon heeft uiteraard geen haast om die boze plaats te lichten. kijk, dit blijft er spelen gewoon. Hij kijkt nu even naar de klok. Ik snap er helemaal niks van. De klok zit al langer 90 minuten hier in het stadion. Stadion, die is aan de het steken. <tieden> <tieden> <Nee>, niet kwalijk. <van. tieden> Gelimiteerd aantal toeschouwers, hè? Ja. ja. Let op de coronamaatregelen, Joop. Ja, nou, dan moeten ze hier geen controle we hebben, want er zit het allemaal fout, hoor. Oh, god. Ja, dat is niet goed. Nee. Maar goed, uh, Edo weer in de holle zit en uh, blijven we spelen maar... Nou ja, ja, we hebben tot vijf uur. Maar <gengelijks> ik weet niet hoe lang jouw stem er nog volhoudt, Joop. Heb je enig idee? is echt lang meer.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 Het ja, dat mag vanuit de stadion Ja, Ik vind hem wel briljant hoor. Oh ja, We, ja dat wilde ik nog zeggen tegen je. Je had het over de niks aan de hand show. En toen moest ik meteen aan die Rolf Wouters denken. Die presentator die in één keer weer terug is. Van de uh, van heel uh, verleden tijd uh, had hij, oh uh, tandenborstel, niet show en dergelijke. Kan je dat nog herinneren? Nee, nee, dat is helemaal. Nou ja, in ieder geval die uh, foute presentator die hebben ze weer bij SBS uit de kast gehaald na, na 20 ah, of 30 jaar. Dus misschien kan hij die, die show gaan presenteren, dat wou ik mee zeggen. zou ja. kunnen ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Eindelijk is dat het ICA. Ja. Kijk, <lacht> hebben, we hebben we het toch voor elkaar gekregen, hebben we weer volgepraat, heel goed. Het is het verlossende uh, ICA verantwoord voor uh, het pakt uh, winst. Ik, ik, ja, dat is tijd omdat ik even kijk, maar nee, ik uh, bel jullie wel op. Even een andere uitslagen. Oké, okay, Oké, okay, dankjewel, Joop. Oké, okay, tot later. Hoi. Zo zit ik uh, samen met uh, collega Jaap Koper weer helemaal in de piratentijd. Ja. Toen hadden we dit soort uh, goede singles uh, op de illegale radio. Uh. Toch Jaap, zo is het hè. Je Polly Carmen en Down My Number. Een uh, heerlijke disco klassieker voor uh, alle freaks gedraaid op deze zaterdag. Het is drie over half vijf. Nou, de dieren van de week, ze komen er weer aan.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 Want ook Jip en Jasmine verdienen een thuis. Zo is het maar net, uh, Albert dat waren ze weer. De dieren van de week. De dus schijven naar het Kennen met Dieren thuis. Uh, Nieuw-Noord, helemaal aan het einde hier in uh, Zandvoort. Daar daar uh, vinden zeg maar alle dieren uh, uit de hele regio, die vinden daar een uh, nieuw baasje als het in ieder geval allemaal mee zit.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 bij het drukwerk volgens mij wel, maar we barsten van de drummers hier in uh, Zandvoorts. Nou, we zouden hem in ieder geval nog even gaan draaien. Dan nou, past hij niet helemaal achter die plaat die ik net draaide. Uh, buiten dat er een klein beetje Frans, uh, Frans accent in zit, zeg maar. Maar we gaan hem toch nog even draaien. De single van de Shorts en Coman Savas. Heel andere muziek, hoor.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 We zijn weer helemaal op de hoogte wat er uh, vandaag uh, speelt tijdens deze bergtijdrit. Uh, zo, zo heet het toch? Of ja, niet? ja klim, klimtijdrit. Klimtijdrit. Okay. Klimtijdrit. Nou, en zometeen dus uh, Tom Dumoulin, um, uh, even voor vijf uur aan de bak. Ik ben benieuwd uh, of hij nog een uh, plaatsje kan opschuiven. Zou wel mooi zijn, hè, in klas met. Even. En gewoon deze etappe winnen. Ja, hij heeft, hij heeft dit jaar een dienende rol gespeeld uh, in het uh, festival. Daarom, dus we gunnen Jumbo hem ook wel festival. wat. Ja. Dus bij deze, Tom, heel veel succes. Mocht je even luisteren nu naar de radio. Ja, je weet het maar nooit. Zo dadelijk gaan we ietsje later doen dan gepland. Maar dan komt hij echt aan het gedicht van de dag: De Tour de France. Ken jij Set Sweet Dreamer? Nou, dit is de Franse uitvoering daarvan. MUZIEK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 Plus je pense à rêver Car je n'aurais jamais pu imaginer que tu viendrais Car je n'aurais jamais pu imaginer qu'on s'en mêlerait Elle a le regard de l'enfance Et c'est là aussi les pouvoirs de la fée, c'est la beauté qui commence à rêver. Qu'on je me suis fait prendre au piège qu'on oh, m'égea ma prison, et c'est si bon de perdre la raison Un matin, le printemps se donne. Je sais bien, bien qu'il va son aller. Mais j'ai peine mon mieux que le Canada. Ah,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 Radiotour klonk toen al door het hele land. Daar is het aan het brengen, het, aan het Ja, janssen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. En was genieten van de kneten en die kuiper en van Jopie zoete melk. De ploeg van pas niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo Komen zat weer achter op de motor de eind dat we te verslaan. De toede vraag. De tijd van mijn leven, gekluisterd aan een radio, de strijd van Joop en Vanilo.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 De ploeg van pas niet te verslaan. Ga de gele trui weer aan. En tegen jou komen ze weer achter op de motor, doe eindappen te verslaan. De To de frans, de tijd van I'm Met nog ruim 4 kilometer te rijden. To de Frans. De vraag! De mijn leven. vraag! De vraag! De De vraag! De vraag! De die De Doe maar vraag! doe maar De doe maar vraag! doe maar De Dat De dus vraag! ook. Uh, vraag! Over, over De De historie van, uh, Radio de France, hoe dat eigenlijk begon is. Ze probeerden een soort radiopiraat na te doen. En uh, daar werden ze enorm populair mee. En dat hoor je ook duidelijk in die oude fragmenten die uh, Dries heeft gebruikt in deze plaats. De Tour de France. Wat geweldig, hè, dan, uh, dan beleef je het gewoon helemaal opnieuw als je deze platen uh, hoort. De Tour de France. Van Dries ik naar het gedicht van de dag. Nou, nog even een beetje Pino D'Angelo. En dan uh, gaan we alweer naar het laatste plaatje van uh, vandaag van Zandvoort op zaterdag toe. Hier, Maquella Idea. in con lo sguardo da serpente. non capiva niente. maar guardata, ma guardato.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 Si dice così, no? E poi che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, vale idea, è bada ma un super buffo come te. e poi chi En zo konden we toch weer op onze eigen manier het feestje beleven zo op de Zandvoortse radio. Van 2 tot 5 zijn wij er niet van 2 tot 6, maar van 2 tot 5. In Stanford uh, op zaterdag. En dat gaan we morgen ook weer doen, hè? Met Stanford op zondag, Albert Jan. Jazeker. Jazeker, dan dus zijn we er ook weer uh, tussen twee en uh, vijf uur. Ja, en dan hebben we de finish van Le Mans. Ja, heel druk hebben we het in ieder en geval. En we gaan kijken bij de 55-plus. Uh, we gaan uh, aan, de, aan de gewichten, uh, we, we, we, we gaan, uh, gaan fitnessen. Gezond doen. Ja, dus we gaan heel gezond doen. Nou ja, Jelmer Koper gaat uh, gezond doen. Ja, oké. Okay. En uh, nou, morgen natuurlijk ook de uh, laatste etappe. nou ja, dus de optocht naar uh, Parijs van de Tour de France. Ja, oké. Okay. Dus het wordt, ja, wordt een luchtig uh, Ja, dat wordt een keesbolletje wordt dat. Ja, en we hebben een, ik heb een cd'tje gekregen van Vinny. Die ken jij nog niet. Nee. Maar daar ga ik morgen een stukje van draaien. En uh, dan ken je Vinny wel.